Ook zijn er volgens het leger tunnels, wapens en munitie van Hamas gevonden. Het totaal aantal doden sinds het begin van de oorlog in Gaza staat op ruim 37.000. Dat cijfer wordt door internationale organisaties gezien als betrouwbaar. In Breda zijn twee meisjes op een vetbike gewond geraakt na een botsing met een auto. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ene meisje was nog geen 10 jaar oud, het andere tussen de 10 en 15 jaar, meldt de politie. De automobilist van 25 is aangehouden. Het lijkt erop dat de man of de bestuurder van de fatbike door rood is gereden. Eerder deze maand zeiden artsen zich zorgen te maken over het toenemende aantal ongelukken met fatbikes. Brian Brobbie mist het eerste duel van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De 22-jarige spits heeft nog te veel last van zijn hamstring. Nederland speelt morgen de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Dat duel in Hamburg begint om drie uur. Het weer vanuit het Zuidwesten volgen er nieuwe buien. Daarmee kan het gaan onweren. Vooral aan de kust gaat het hard waaien. Ook vannacht regen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zon, wolken en buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Lots up of smoke and weeps off, thinking about one and only a true love. blue eyes Wearing a perfect smile But inside you cry When someone speaks of the gallows pole You can hear a weeping sob praying for a soul Only one cowboy A place in my mind And only one now, Lord, ever satisfied Tales he holds to dream about him She turns down the light Down to the wall where they met She dives into the pool where any kind of regret Only one cowboy Had a place in my mind now law ever satisfied only one cowboy has on my mind and only one now love, ever satisfied Ja, lekker. Hey, daar zijn we weer. Hey, we hebben een andere Rob. Ja, we hebben een we hebben andere Rob. <laughs> hij is wat langer en uh, iets, iets meer haar, geloof ik. Uh, <laughs> net boven Maar nou, dat ook niet veel, <laughs> hè. <hij. laughs> ja, oké. Okay. Hey, maar um, ja, wat, uh, wat vier, even kijken. Hoe was de uur? Is dat alweer? Vier? Ja, het <laughs> Ik ben zelf alweer de weg kwijt. Ja. <laughs> maar uh, ja, we hebben nog uh, natuurlijk Velsen, uh, die komt dadelijk nog. Uh, maar zo eerst uh, gaan we eventjes bellen met de uh, handenkappers. En um, de drie bedrijven, hij. En uh, daar nog even het weerbericht. En uh, ja, dan gaan we nog eventjes uh, wat, uh, wat verzoekplaatjes draaien. Ja, komen er wat uh, plaatjes binnen? Uh, ik heb er twee staan, dus momenteel is die dadelijk aan het einde, zeg maar, een beetje zo uh, na half zes uh, gaat het uh, komen. Gezellig, weer een uur, Zandvoort voor jou. Ja, en uh, we gaan nog een lekker plaatje draaien van, uh, ja, laten we doen, Ruud kort. en ze hebben het over iedere keer... Ja, dat klinkt als een uh, zomerse uh, avond, zo met die uh, achtergrond van, uh, van de zee uh, bij uh, Ruud Zocot. Ja, altijd goed hè? Dat... Ja, dat klinkt altijd goed, ja. Op de een of andere manier, maar uh, uh, waar, het, uh, waar het ook uh, goed klinkt daar in het uh, zonnige zuiden van Spanje... Ja, daar hebben we Han de Kapper. Han, ben je daar? Helemaal, hele goedenavond. Ja, Rekhaar, ik ben daar, absoluut, van het zonnige Gran Canaria. Ja. Wow. Heerlijk. Ja. ja heerlijk. Is het daar bij jou nou een uur later dan Han? Een uurtje vroeger. Een uurtje vroeger, oké. Dus net na vier uur. Dus een uurtje. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, dus een uurtje lange zon. Ja, <laughs> nou, dat ja. heb je altijd. Een... Daar heb je altijd de zon of uh, heb je een beetje slechter weer? Uh, nou? Nee toch? Het is zeker... Nee, nee. We zitten op een subtropisch eiland en dan zitten we ook nog redelijk zuidelijk. Dus ja, eigenlijk bijna het hele jaar in continuïteit sowieso van 20 graden. En ja, nu, bijvoorbeeld nu is het 28 graden geweest vanmiddag om een uur of één. Ja, noors. het zakken. Ja, ja dat... met drie, 24 graden. Ja, dat is, uh, het is hier 12 graden koeler. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En uh, collega Rusat had het weerbericht uh, net uh, verteld om half drie. Was ook niet uh, best hoor. Dus... Nee, nee, en daar komt ook nog wat aan. Ook voor Nederland heb ik gezien. Dit is wel ontzettend triest voor de mensen. ...in heel Nederland want ...jongens, jongens, jongens, wat hebben jullie een, een, een pech met het weer? Het regent alleen, joh. Ja. Ja. Zeker, nou dat was het weer. Hè? Ja, we gaan het, weer. het even hebben over de muziek, want uh, daar worden we wel vrolijk van. Ja, want uh, van, de ja, zomer, uh, nee. van de zomeravond in Avignon uh, is ja. het nou een, een, een zoele lach. Ja, ja. ja een zoele een lach. Ja, hoe, ook. ja, ook weer geschreven door uh, mijn allerliefste vriendin Marianne, Marianne Weewar. Ja. ja, ik ben ontzettend blij met het liedje. De melodie is van mezelf. Uh, die heb ik zelf uh, ja, zeg maar ontworpen, ontwikkeld en uh, Marianne was weer zo lief om uh, voor mij de teksten op te willen schrijven. Ik ben er ontzettend blij mee. Ja, het is gewoon een grote vriendin van jou, toch? Ja, zeker. Al uh, 25 jaar. Ja. Ben je ook al 25 jaar de kapper, of? Ja, zeker. Oké. Okay. Dus dan is een behoorlijke pauze ja, dan. Ben je al getrakteerd op iets uh, voor het uh, jubileum? Of, uh, <laughs> wat, wat zeg je sorry. Ik kon het net niet horen. Ik zeg, ik zeg ben je al ge, uh, uh, heb je al een cadeau gehad voor het jubileum? 25 jaar? Nee, we zijn wel lekker samen gaan eten van de week. Oh, oké. Okay. <laughs> is, ah, ja. is, is dat je artiestenaam, de Kapper? Han Kapper, ja. Uh, dat is mijn artiestenaam. Ik ben Kapper. En uh, het, het is eigenlijk iets wat uh, uh, ja, spontaan uh, ontstaan is. Uh, ze noemen mij altijd... Oh, dan moet je even vragen. Uh, weet Han de Kapper. Han van de Kapper. Ooit begonnen. Ja, ja, ik zit nu 40 jaar in het vak... En uh, ja dat is gewoon in al die jaren zo ontstaan. En ja, nou ja, ik zeg het maar zo tegen jullie ook. Daar bestaat er maar één van. Dus mijn naam ga je niet vergeten. Hè. Nee. <laughs> nee, die hebben we opgeslagen, Helan. Dus... <laughs> Precies. Ja, maar dat is ook weer een naam die je niet vergeet. En uh, ja, natuurlijk uh, is mij ook gevraagd. Hè, uh, uh, van bij platenmaatschappij of, uh, of studio's. Van Johan, uh, heb je wel eens over een artiestenaam nagedacht? Nou, nou, dit is de naam. Ik zo, maar het is iets met kapper en ik ben ook kapper en ik voel me kapper en dat zal ik ook altijd blijven, want dat zit gewoon in mijn bloed. En uh, nou, toen uh, gingen dus uh, de, de, de liedjes van start en uh, het opnemen en het uitbrengen. En ik zei: Nee hoor, ik wil gewoon lekker mijn eigen naam. Ja, maar je, je hebt het wel een, uh, even spannend gehouden, zeg maar. He, want we ja. hebben zomeravond in van Jon heb je toen uitgebracht. Ja. En ja, toen wist je eigenlijk niet of dat je nog wel verder zou gaan of wilde gaan. Dat heb je het goed onthouden. Ja, klopt. En uh, ja, toch uh, deze zoele lach uitgebracht. Ja. Uh, specifiek, of, of had je daar gewoon zin in? Nou, weet je, weet je wat het is? Het is bij mij, het valt of staat. Het, het, het, als ik het liedje weet, in dit geval heb ik dus zelf de melodielijn uh, gemaakt dan dan weet ik of het een ja of een nee is voor mezelf. En in die, die anderhalf jaar die daar nu tussen gezeten heeft, ja. Nee, nee, ik wist het gewoon nog niet. Ik wist het niet. Nee. En, en dan hoor je wel eens kuffertjes. Of er is me ook wel eens iets aangeboden van. Goham, luister jij hier eens. Nou, wat is, is dat nou niks voor jou? Maar dan voel ik het niet. Dan voel ik het echt niet. En dit voelde ik toen ik die melodie in mijn hoofd had. En dat ben ik op de piano gaan uitproberen. En toen dacht ik, oh wacht eens even. En dan zus en dan een koortje erop en dan dit en dat. Maar waar moet het liedje over gaan? Dat was uh, uh, nog wel een dingetje. Maar ik had de melodie, dus ik ga mee naar Marian. Ze zeg, luister eens. Nou, zegt ze al, inderdaad, het is een, uh, een, een mooie melodie. En, uh, nou, toen kwam al vrij... Uh, nou, niet, niet vrij snel, maar even een tijdje later zei ze... Ja, ik, ik weet het, ik weet het. Een zole lach en donkerbruine ogen. Je keek me aan en ik begreep al snel... wat jij bedoelde zonder woorden... Ja, dat zijn hele mooie, mooie regels, weet je. Ja. Nou, toen was het geboren en dan voel ik het. En dan, ja, dan wil ik heel snel de studio in. Ja, <laughs> nou ja begrijpelijk. Ja, maar ja. Dat, dat, dat, daarom zeg ik, je hebt het eventjes uh, ja, toch wel spannend gehouden... of je inderdaad uh, wel of niet uh, een, een tweede nummer uit zou brengen. En uh, ja, het is, het is een leuk nummer geworden, dat sowieso. Dank je wel, dank je wel. Ja, ja het, het zeg ik zomeravond in Avion ook. Uh, ja, hartstikke gezellig nummer. Ik heb hem uh, ja. natuurlijk uh, vaak uh, ja, mogen draaien. En, en, en nog steeds. Ja. Dus uh, ja, ja, en entertainer voor jou komt hij altijd uh, ja, regelmatig uh, voorbij, zeg maar. Ja, oh, geweldig. Ja, geweldig. Weet je, ja. Een zomeravond in Avion. Het is puur persoonlijk wat ik nu ga zeggen, hoor. Dat, dat is zoals ik het voel en zo. En, en, en, en bekijk en denk... Ja, een zomeravond in Avignon. Ik, ik vind het zo'n mooi liedje ja. ik, Het is heel klassiek, ik weet het, ik weet het. Maar ja. het is wel waar ik van hou. En, en dit is een up-tempo liedje, de, de nieuwe single een zoele lach. Ja. Maar ja, ik vind, als, we, als je bijvoorbeeld naar het refrein kijkt... Haal wat je kan uit het leven, ja, dat, dat is op mijn lijf geschreven, want... Uh, ja, ik ben. Ik word 57 en. Ik heb best wel. Best wel veel meegemaakt. Ja. En. Um, ja, dit is op mijn lijf geschreven. Want het, het is ook iets wat handenkapper doet. Ik haal. Probeer alles eruit te halen wat mogelijk is. Want. Voor hetzelfde geld ben je er de volgende dag niet meer. Nee, inderdaad, ja. Ja, ja. ja. ja dat is uh, vandaag de dag. Uh, he? wil het wissen. Nee. <laughs> <laughs> hey, en, uh, en. Nou ja, Marianne, die. Uh... Ja, die is gestopt hè, met zingen. Nee, nee, zeker niet. Marianne niet. is niet gestopt met zingen. Okay. Nee, nee, in tegendeel. Nee, nee. Het enige is. Uh, kijk, Marianne uh, heeft ontzettend lang aan dat top gestaan. En, ja, is gewoon een, een, een, ja, een fantastische fantastische zangeres. Een van de betere in het Nederlandse genre, ja. vind ik. Ja. Um, Marianne die heeft gewoon. Alles, alles gezien. Alles meegemaakt. En ja, jongens, luister, laten we nou heel eerlijk zijn: hoe hoog wil je komen in deze wereld qua zang en uh, artiest. Uh, zij heeft alles bereikt. En de mooie dingen. En, en zij zegt, weet je, uh, muziek zit in je hart. Dat kan dan nooit uit. Dat, dat, dat is wat zij zegt. Dat kan er nooit uit. Maar. Uh, ...nieuwe muziek uitbrengen... ...en, en ja... Dat zijn, ...dat zijn hele processen... ...dat weet zij als geen ander... Ja. ...en ja... ...weet je... Uh, ...het is heel erg mooi geweest... En, uh, ...zeker zingt zij nog... ...zeker... ...alleen... Uh, ...ze haalt nu zeg maar de krenten uit de pap... Hè, ...daar komen best heel veel aanvragen... ...heel veel... ...maar er zijn ook heel veel dingen... Ja, ja, dat, ...dat wil ze gewoon niet meer doen... en, ja. en dus als daar mooie dingen en die zijn daar, en die zijn daar. En dan zegt zij ja, want ja, dat vindt ze dan leuk. En dat zijn ook toch vaak mensen die zij al meer dan 30 jaar kent. Ja. Weet je, dat waren toen kleine kinderen en dat zijn nu volwassen mensen met kinderen. Ja, dat vindt zij leuk. Want zij kent al die families, doordat zij al, oh ja, hoe lang zien ze? 30 jaar? Ja. Is, op, is opgebouwd. Ja, ja sorry. Ja. is echt een hele mooie carrière. Hele mooie carrière. Hey Han, en uh, Dus, dus, dus, dus, dus ja, het is eigenlijk al wachten op het derde nummer. Ja, zullen we, zullen we het eerst even, even, even proberen met uh, single stay, een dus zwoele lach? Ja, dat gaan we zeker doen. Man. Hey, ik, uh, ja, ik wil je in ieder geval bedanken voor je tijd. Natuurlijk. Uh, ja, sorry, uh, sorry dat we wat, wat later waren. Nee, nee, nee, nee, nee hoor. Ik, ik had het wel verwacht. Ik, ik heb gewoon netjes gewacht, moet ik zeggen. Ja. Uh, ik denk, nou, die gaan gewoon, bellen. het loopt ietsje uit... en anders krijg ik heus een berichtje van... jongen, er is wat tussen gekomen. Ja, zeker uh, wel. Ik ben ZF uh, FM uh, Zandvoort. Uh, ik reken jullie niks aan. Ik ben al uh, hartstikke blij. en Ik vind het ontzettend leuk om even met jullie te mogen komen in de uitzending. Ja, dus daar in het zuiden van Spanje gewoon ZF FM, hè? Ja, precies, ZFM. Ja. ja, ZFM, ja, geen Zandvoort. Nou ja, wel, wel, wel Zandvoort, maar anders krijg je een andere omroep. En die heet ook zfm. ZFM. Nee, nee, nee, nee, nee. ZFM. Absoluut. Zandvoort FM, Leuk. ja. Zandvoort, ja, ik zie het hier ook voor me, want uh, dat staat ook boven in de telefoon. Zandvoort FM. Ja. Ah, okay. Hoe lang bestaan jullie? Uh, eh, nou ja, vier, 34, 34 jaar. 34 jaar, ja. Zo. Ja, dat is al een hele tijd. Dat is zeker. En wie zeker was hier ook weer vanaf het begin bij? Uh, nee, nou, dat, dat <laughs> was ik. Ja. ja, ik zit er al 34 jaar bij als uh, een van de nou ja, mede-oprichters, zeg maar. Met een, uh, van een Ja, ja van, Sanford, van Zandvoort Met een grote groep uh, vrienden hebben we dat uh, opgericht uh, uiteindelijk in Zandvoort. Ja. Ah, geweldig, leuk. Nou ja, dan is, vind ik het eigenlijk nog specialer. Uh, want een, uh, een zender die al zo lang uh, uh, ja, bekend is en in de lucht zit. Ja, nou, uh, dan mag ik wel even een verhaaltje doen. Nou, hoe leuk is dat, zeg? Ja, toch? <laughs> ja, God zeker weten. Ja. Hé, hey, Jan, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Helemaal goed. Uh, ontzettend bedankt en dat ik weer even een interview kon doen bij jullie. Jij ook bedankt, uh, Han. Ik ben, ja, heel graag gedaan, zelfs. En uh, ik heb mijn nieuwe single uit. Een zwoele lach. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Dankjewel. Han, dankjewel. En uh, groetjes daar. En uh, ja. hou het allemaal in het midden? Zeker weten. Tot de volgende. Oké, okay, tot de volgende. Hoi, hoi. Dankjewel. je wel. Doeg. En ogen. Jij kijkt me aan.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 La la la la la la la la la la la la la la la la echt vandaag ga ik mezelf te buiten. Gooi voor heel even mijn principes overboord. la la la la la la la la la la la la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 Spaanse klanken van Handen Kapper. Ja, ja. Van het eh, mooie eiland daar in het zuiden. Ah, Zaten we daar maar, hè? Ja, heerlijk, nou, ja. Als ik naar buiten ja. kijk. Als we naar buiten kijken, Richard, <laughs> wil je er niet vrolijk Heb van De uh... uitzending op locatie. Nou, ja. dat zou kunnen. <laughs> Moeten we even met het bestuur opleggen. Of we daar een, uh, een filiaatje kunnen openen. Ja, net zoals uh, Curaçao, zeg maar. Echt uh, ah, ja, tau -tau, Dolfijn, uh, Dolfijn uh, Lekker vanaf het strand. Uh, oh, heerlijk, heerlijk. <laughs> Bij Dolfijn, trouwens. Uh, eventjes uh, voor ons uh, tussendoor. Is een uh, dischokje die gaat nou weer uh, zijn geluk uh, beproeven in Nederland. Hij is gewoon een Nederlandse jongen, werken daar allemaal. Ik denk, nou, dan uh, is het uh, plekje van en FM is weer uh, vrij, uh, Fred. Ja, ja, maar het, uh, ja, maar het is ook verkocht, begreep ik. Ik begreep dat we dingen verkochten het, dus, uh, het was verkocht, ja, ja. klopt. En vandaar een uh, kleine personele uh, ver verandering. Ja, dat, uh, dat had ik allemaal uh, begrepen uh, van de week, ja. Is, is hier belangstelling voor? Gaat ik dat goed? Nou ja, ja, ik zou denk ik geen nee, -nee zeggen. Oh, nou, nee, nee. Ik, als ik ervoor gevraagd zou worden, nee, dan, dan ga ik daar niet drie keer over nadenken. Nee, ja. Oh. Dus ja, dus, maar jou niet Richard? De... Ja, ik heb, vroeger had ik dat sterk. Ik, ik heb ook in de muziek gezeten als, als hobby. Maar ik ben, er, ik ben er zo uit dat, dat nee, ik zou het nu niet meer doen denk ik. Ja, weet je wat het met jou is? Jij vindt het hier hè, dolfijn. Dus ja. ja, ik vind het hier heel fijn. Dol, dolfijn. Ik vind het dolfijn. Hè. Ik vind het erg leuk om het te noemen. Ja. Hé, hey, um, doen we de dier van de ja, week? Oh, ja. Ja. Heb je daar nog een jingle voor? Um, nou, ik, ik... Of gaat Rob even ik, wat zingen ik, ik, ik, nu? Rob, die gaat even wat zingen. Het dier van de week. Yeah. Bij CFM. Nou, ik uh, ga gelijk maar even de kat in uh, kwestie uh, voorstellen... Ik ben Mika, een vriendelijke poes van 4,5 jaar. Ik ben speels en wil graag even naar buiten. Ik blijf uh, dan in de buurt hoor, dus ik heb uh, geen poes die dan uh, de weg gaat. Ik ben lief en lig uh, graag op schoot, maar wil niet heel erg lang geëid worden. Gewoon een ei over mijn bol en klaar is het. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat ik meer op een kijkpoes lijk. Maar volgens mij ben ik eigenlijk uh, gewoon net zoals andere katten. En we komen zelf wel naar je toe als we aandacht willen. Vanwege blaasproblemen in het verleden... krijg ik speciale brokjes er nat voor... en dat vind ik heerlijk. Ik ben daar echt niet moeilijk in. Nou, bent u op zoek naar een gezellige poes... maak dan snel een afspraak en kom langs om het te ontmoeten. Ik zie het hier al veel te lang. Nou, kijkt u op de website van het dierenhuis Kennemerland... of breng een bezoekje aan het asiel. Mooi. Dan gaan we naar de... Michael Scheut maken. Hey, welke heb je? Ja... En uh, Griekenland heeft hij het over. Oh ja, zo ben ik Griekenland. Ja, Vaart lekker. Aan die mooie tijd die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland. Duizend sterren en Griekse wijn. Jij zij komt als met mij, de daar die de hele nacht de boezoekie spelen. na na, na, na, na, na, na, na, na, na zo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 De intimiteit van cadans. Destijds heerlijke, ja, Nederpop eigenlijk, hè? He? Ja, hele ja. mooie tijd uh, was dat. Ja, heerlijk. Jaren tachtig, neem ik aan? Ja, ja. sowieso. Zeker. <laughs> ik bedoel, uh, lekker cadans. On, on, on, onze, onze jeugd, hè? Ja. Hey, um, nou ja, nou ja ik, misschien uh, ook van S, want uh, uh, S, S, S had, uh, hier de Ja, 1970, door. dan sluit het wel aardig uh, bij ons aan, toch? Dat okay. is mijn... Ik uh, dacht ja. het wel. Ja, dacht het ja, wel. Toen, ik, uh, toen ben ik gefabriceerd, uh, laat maar zeggen. Kijk. Dank ja. En uh, ja, geboren in Velsen, nog steeds woonde in Velsen? Uh, ik ben geboren in Velsen, ja. Ik heb <laughs> altijd in de Muilen gewoond, tot mijn 23ste, en toen ben ik naar Velsenbroek gegaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, hier vlakbij uh, in de buurt? 15 minuutjes rijden, Ja, ik, nee, dat valt ja, mee. is niet zoveel voor. Zeker. Nou, leuk dat je erbij bent uh, vandaag. Ja, gezellig. Even een half uurtje gaan we praten over uh, jou en uh, je muziek. Ja. Ja, wie, wie wilde wat zeggen? Ja, zal ik anders uh, ja, nee, ik een kan... aftrapje doen? Ja, want ik ben namelijk bezig met uh, ja. wat andere dingen. Ben jij even bezig met... Uh... <laughs> uh, even kijken hoor. Uh, ja, je werd op een gegeven moment gevraagd om te komen zingen op een braderie in Amsterdam. Ja, klopt. Hoe lang is dat geleden? Jeetje... Uh, was je? Zeven jaar geloof ik zo'n beetje. Ja, ik ben nog niet zo lang bezig hoor. Nee, nee. toen zei je van, uh, dat je het doodeng vindt. Ja. Maar het ging goed en je besloot door te gaan. Ja. Klopt. Al snel volgden er meer optredens. Ja, dat klopt. Ja, in die volgorde. Ja. ja. En hoe is het nu met de angst als je moet optreden? Nee, ik ga nou gewoon staan. Ja? Ja hoor, ja hoor. Ik had dat zelfvertrouwen niet. Daarom heb het ook zo lang geduurd voordat ik überhaupt een keer op de bühne ging staan. Ik heb zo'n hele grote mond. Ik loop overal vooral met mijn neus, maar dat dorst ik niet. Nee, dat dorst ik niet. Ik had het zelfvertrouwen niet. Ja. Nou ja, en door die markt dacht ik bij mij, van, nou ja, weet je, ze kennen me toch niet, joh. Als, ik, ja, als het niks is, kom ik hier toch niet meer. Dus. Precies. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen kreeg ik inderdaad uh, mooie complimenten van mensen die ik helemaal niet kende. Die ik dacht, oké, okay, dan uh, zit er waarschijnlijk toch wel iets... Wat de, wat de mensen zou kunnen raken, dus uh, ja weet je, heb het, ik doorgegaan. je je vraagt het niet aan ze wat vind je ervan, maar ze komen er uit zichzelf uh, onder. Ja. dus dan, dan ja, weet klopt. je dat het oprecht is, hè? Ja, dan wel, ja. En zeker omdat je ze dan niet kent, want je bent dat als mensen in de buurt zijn. Ja, dan denk je wel verder misschien zeggen ze dat om jou geen rotgevoel te geven. Dat gebeurt natuurlijk ook best vaak. En uh, nou ja, door dat soort dingen, dat wildvreemde mensen naar je toe komen lopen, dan denk je, nou, er zit waarschijnlijk toch wel wat aan. Ja. Dat, <laughs> ja. En je houdt van Nederlandstalig? Ja. Zoals uh, nummers van André Hazes. Ja hoor, Nederlandse, ja. Nederlandse, Nederlandse branche, ja. Maak Jongo goed. Wagner, Sander Quarten, ja. Henk Dame, Tony van Bokstel, ja. enzovoort. Ja. Wat is je voorkeur? Uh, het, de, mijn voorkeur is, uh, dat zijn nummers uh, waar, een, uh, waar iets in gezegd wordt waar men zich in herkent. Hmm. Uh, dus niet ik hou van jou, maar blijf je trouwen en uh, we gaan scheiden en we komen nooit meer terug bij elkaar. Maar gewoon... Um, ja, een, een tekst waar ieder zich in kan vinden. Mm -hmm. Ja, en Tony van heeft ontzettend mooie teksten. Henk ook. En uh, als het vrolijke nummers zijn, ja, ook natuurlijk. Huppetee, lekker erin. Mm -hmm. van, bijvoorbeeld van Yves Berends nu, hè. Die is helemaal hot. Ja, klopt. Helele ja. Door TikTok, hot, en, hè. Door TikTok. Ja, mooi, ja, hè. Ja. Ja. ja, leuk. Volgens mij heb ik uh, daar... Uh, Vanmorgen nog in de auto zat je dat te zingen. Ja, klopt, ja. Ik ja. Ja, ja, kan niet achterblijven, ik moet blijven oefenen. <laughs> ik was al nummer van een jaar geleden en dat was. Uh, ja, eigenlijk had je er verder niks over gehoord. Nee. In één keer via TikTok en ja. daar was uh, Yves. Ja, maar ja, als je dan mag, naar de tekst luistert, ja. het, als ik voor mezelf spreek, denk ik heel vaak aan vroeger terug inderdaad. Ja. Gewoon om weer even terug te gaan in dat fijne moment. Of als je een muziekstukje hoort. denk je: oh, zit je weer met je gedachten bij Opa thuis waar grote feesten werden gevierd. En ik moet zeggen dat hoe ouder ik word, ik ben nog niet zo oud, ik ben pas 53. Maar ik merk wel van mezelf dat ik heel vaak terug ga naar die momentum. Gewoon weer even lekker in, in die sfeer te zitten. Ja, nou ja, Yves ook uh, trouwens, ja. hier in Zandvoort uh, natuurlijk ja. zijn, uh, zijn jeugd doorgebracht. Op de voetbalclub hier, oh, uh, SV Zandvoort. En uh, in het dorp, hij zong uh, altijd vast uh, bij de Kliksbaan in ja. de Hotstraat. En uh, dat zie je ook allemaal in zijn videoclip trouwens. Ja, uh, mooi, al die hè? opnames. Ja, maar dat is dus, wel mooi dat hij daar nou toch op terug refereert. Ja. Ja, dan is hij toch... Ja. Nou woont hij in Amsterdam met zijn vriendin, dacht ik. ik uh, je Als weet ik het, het, het goed het heb. heb ja. Dacht ja, ik wel. Ja, dacht. Ja, hè? Ja. ja. En uh, ja, maar het echt, uh, ja, komt echt uit Zandvoort. Daar zijn we wel trots op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uh, Yves doet het heel goed uh, momenteel uh, overal. Ja. Op. Nou ja, over plaatsgenoten gesproken. Jij hebt uh, ook nog een keer een uh, nummer van juist uh, je ja, uh, in de Muiden gewoond hebt. Hè? Uh, Astrid Nijg, uh, een uh, nummer ja. opgenomen. Ja, ja, leuk. Ja, ik, ja, ja, ik, ik doe wat ik doe. Ja, is uh, ja. Ja. Ja. ja, dat was volgens mij jouw eerste keer hier, hè? Dacht ik. Uh, dat zou kunnen, was het niet ja. de te horen? Uh, ja. Ah. Ergens ja, van uh, Rita ja. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja Rita Hoofink was de het De Loris inderdaad. van Rita Hovink, ja, daar, ja daar kwam ik als eerste mee. Ja, want ja, Rita Hovink kwam uit Beverwijk hè? Ja, dus ja. dat is ja, dus ja, allemaal ja. in de buurt. Ja, ja. Ja, ik ben niet, ja, nou ja dat zeg je nou wel, maar ik zing wel vrij veel iedere keer. Dus ik, was, ik zoek het dichtbij, maar dat is ook weer niet waar. Binnenkort een heel van Yves Berends, wat je zingt. Lekker in de buurt allemaal. Ja, daarom. Het blijft allemaal in omtrek. Ja, zeker. Ja, nou ja, en, en uh, laten we Jesse Prins niet vergeten, hè? Wie? Dat bedoel ik. Dat is ja. jammer. <laughs> Jesse Prins is een naar uit. Oh, ja, Jesse Prins. Ja, die gaat dus een pieren Ja Ja, ja. ja, hier. ja, ja. Hey, wanneer ben je begonnen met je eigen nummer? Wat, wat, wanneer was je eigen nummer voor het eerst? Welk nummer bedoel je? Ja, het eerste nummer wat je ooit gemaakt hebt, zelf? Dat was de wil van het leven. Ah. Uh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Amsterdamse Roos. ja. Ja, dat was eigenlijk een favoriete nummer van, uh, van mijn moeder. Uh, nou, die is al een tijdje niet meer onder ons. En op een gegeven moment kwam ik die or orkestband tegen. ik dacht, oh ja, ga ik proberen. Nou, klonk hartstikke leuk. Maar ik vond hem eigenlijk een beetje... De band vond ik een beetje te leeg voor deze tijd. Dus toen had ik een andere, andere band laten maken door Richard Pot. Van Music Experience. En um, nou, het was lekker volle baan, helemaal leuk. En ik dacht, gewoon voor op de bühne, helemaal leuk. Nou ja, toen kwam ik Appie Hofstede tegen. Dat is degene die tot nu toe altijd... behalve die van Curaçao vorig jaar... maar tot, voor de rest heeft hij al met clips gemaakt. Die zei toen tegen mij van, joh, ik ben ook nog niet zo lang bezig. Laten we gewoon even wat opnemen. En dan kijken we wel. Nou ja, van het kwam het ander. Wow, ja. Yeah. Nu yeah. zit ik op nummer 11. Het is een cover van de Roos. Nee, Roos. Nee, Roos, Roos, oh. Roos is, is een Amsterdamse zangeres van, het leven. Amsterdamse zongeris, oh, uh, van yeah. destijds. En... Ja, is ook niet meer onder ons. Nee. Dus, uh, nee. Oh, Oké. Okay. Ja, dat is een hele bekende, ja, uit de, uit de piratentijd, zeg maar. De jaren tachtig, ja ja, ja, ja. ja. ja, was het dus, helemaal uh, toen. Nee, de uh, Amsterdamse zangers en zangeressen, die komen wel uh, bekend in de orde, dus... Uh. <laughs> stonden bij jou uh, in de playlist. Die stonden uh, in, uh, uh, ja, in de playlist, ja. Die uh, op het dak. <laughs> ja, wat ik ook in de playlist heb staan, is, uh, is S. van Velsen met uh, het nummer uh, Pronto. Ja, die heb ik zelf geschreven. Dat ja. was mijn eerste nummer die ik zelf geschreven had, ja. Ja, klopt. Ja. Geniet van het leven pronto. Die kwam oh. na de wil van het leven. Ja, Dan gaan we lekker luisteren. Heerlijk. Als die wil. Als hij wil hoor. Ja. Ja, ja, ja. <middels> Neem me in je arm Laat me even gaan. Wil je mij verwarmen? Kom dicht tegen je aan. Dit zijn de momenten waar ik zo. Houd. Jij en ik samen, echt heel die pijmen Een glas rode wijn, zo zou het moeten zijn Dan is de liefde zoveel meer dan even waar En leven is toch al te kort, dus geniet voordat het je laatste wordt Dus voel je vrij, geniet ervan, het is zo voorbij Geniet van het leven Ja dit voelt goed zo Geniet van het leven Pranto Oh echt geniet, ja echt geniet Dat je denkt je het goed zo Ja dit voelt goed zo Geniet van het leven Geniet van het leven Geniet van het leven Geniet van het leven ja. van het leven, want het is zo voorbij. En zo is dat. Zeker is dat waar. Ja, dus uh, daarom maken wij gewoon vijf uur radio vandaag. Ja, en we gaan want nog wel even het, door. <laughs> je weet het nooit. Nee, hè, hoe is het, uh... Els, Ja, ben je ver Voor wat? Ja, ik... ja, dat weet ik niet. Ja, zo grappig dat we nou spontaan uh, bedachten... dat uh, S ook live kon optreden... Ja. dat dat helemaal niet ja. van plan was. Nee, ja, ik heb net mijn telefoon leeg nou, weet, weet, weet je wat, we zetten gewoon even een doorstart in. Ja, ja? prima. Ja. En dat doen we met uh, de Venga Boys en Shalalala. Make some noise oh, with the Benga Boys. Uh, ja, lekker hoor. Shalalalala. la la la. Ja, <laughs> ja bekende platen van de Benga Boys. Ja, wow. nou ja, ik, uh, ik ken hem ja, wel. Going to Ibiza pizza en dat soort ja, allemaal wel wel, uh, kinderplaten. Ja, platen. Ja, maar weet je, als ik dat nummer hoor, dan stoort ik al door de vloer heen. Dus uh, <laughs> ik bedoel, ja, nemen dat nummer <laughs> ken ik wel dromen. Ja. Dus nee, ik denk, laat ik eens een keertje lekker een andere, andere nummer nemen. Shalala, la. Ja, ja. ja. Ik ken nog een, uh, iemand die dat ook gezongen heeft, Shalalala. Ja, maar dat is Shalalini. Oh ja, Shalalini. Daar op Rotterdam. hè. Ken je klassiekers? Ja, mooi hè. Ja. Hé, hey, hey. Els, uh, ja, nou ja. Uh. S. Ja? Ja, uh, je hebt ook nog samengezongen met René Vroger. Ja, klopt. Nou, ja. daar is het eigenlijk... Ja, een beetje mee begonnen eigenlijk. Ja, ja, ja, dat was nadeling van het programma Need is Love. Dat Had mijn toenmalige partner hadden geregeld. Want juist, uh, want ik ben altijd wel aan het zingen, maar gewoon voor mezelf. En omdat mensen dat inderdaad zeiden, in de, in de omgevingen, uh, dat je best wel leuk klonk. Had ik, ik zei ik wel eens tegen, ik zou wel eens van iemand willen horen die er echt verstand van heeft. En die gewoon eerlijk en oprecht is en opbouwend. En van, joh, uh, je kan er wat mee of uh, beter onder de douche blijven staan. Ja, zo is een paar maanden overheen gegaan. Stond er stond een ene van mij voor de deur. Die kwam me ja. halen om een duet samen te doen. Zelf maar. Na, na aanleiding van All you Need Is Love. Want hoe weet hij dat dan? Via All you Need Is Love. Mijn partner was naar All you Need Is Love. En die vertelde het een en ander. En die zei dus dat ik dat graag wilde zingen. En uh, na aanleiding daarvan heeft All you Need Is Love... René neef dus naar mij toegestuurd. Om me uit te nodigen voor een... Uh, voor een duet te zingen met hem. En dat werd het nummer uh, Here In My Heart. Oh ja, mijn mooi nummer is dat. Ja, dat heb ik samen met hem opgezongen. En dat was eigenlijk de eerste keer uh, uh, dat ik überhaupt voor een microfoon stond. Had ik ook nog nooit gezongen. Ja, dat was een machtige ervaring. Maar toen even toch nog wel, uh, even kijken, dat was in 2005. Ja, het toch nog wel zo'n 10, 12 jaar geduurd voordat ik echt een beetje naar de open podiums ging. Yeah. Ja. En dat uh, ging toen via oh je niet Slap, vertel je? Was het ook op tv uitgezonden? Ja, dat, uh, ja toen wel. Dat ja. optreden? Ja, nou nee, het optreden niet. Optreden niet? Nee, alleen de aanleiding daar uh, daarnaartoe. En, want het was, namelijk zo, het was in het jaar dat uh, René geopereerd moest worden. Dat er toen uh, uh, uh, dus de, de ziekte K bij me ontdekt was. Dat was in dat jaar, dus daardoor werd het een half jaar uitgesteld. Ge en ik dacht eigenlijk van, ja weet je, het komt er gewoon niet meer van. Maar toch, uh, ja, ze kwamen er wel op terug. Dus uh, dat vond ik wel heel netjes. Uh, ja. Geweldig om mee te maken. Mooie ervaring. Ja, ja. absoluut. absoluut. Hey, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het nummer hier in mijn hart. Zullen we de rest naar oh, luisteren? Uh, ja, ja maar die uh, staat er niet in. Die is niet uitgebracht. Die, die is niet uitgebracht. Ah, met de nee. S. Nou, is, ik heb wel René. Uh, dat was gewoon privé. Was dat. Oh, je hebt alleen René? Alleen René, ja. Zonder ja. S. Mag, mag dat ook S? Ja hoor. Es okay. nou, mag oh. ook mee zingen. Ja, ja, ja. Oh ja, gooi de microfoon. microfoon. Ja, goeie ja, ja. Hey, dat komt toch, toch gelijk toch hier. Ideeën ontstaan, hè? Oh, nou ja, je mag het proberen. Ja, waar blijft niet. Oh. Ja, maar je krijgt eerst een hè? Ja, ja, dat moet. Dat krijg ik ook af en toe hier. Jawel, hè? Ik dacht dat hij. Uh, weer in mijn hart uh, klaar had staan. Maar dan van niet van jou samen, maar. Uh... Nee, is het oh, is hem dat uitgebracht? Oké. Okay. Goodbye. The hurts you must learn to try. I know I've got to let you go. But I know anywhere. You go, you never be far Cause like the light of a bright star You keep shining in my light You're gonna be right here Here in my heart That's where you'll be You'll be with me Here, here in my heart So oh, this time can keep us apart Long as you're here in my heart Won't be any tears falling from these eyes Cause when lost, true love never dies It's there's a life forever Time can take away what we have I will remember our time together You may think our time is through But I still have you here, here in my heart You'll be, you'll be with me Here, here in my heart No distance can keep us apart Long as you're here in my heart I know you'll be back again Uh, along as you alleen jongens. Wauw. applaus. Live gezongen door Est van Velgen. Ja, oh, nou, mooi gedaan. Had ah, ik even niet gerekend. Dus nee hè? Maar, ja. wij, ook, wij ook niet hoor. Nee Bij de, bij de <laughs> Radio, dan uh, gooien we dat zo in één keer... Hartstikke. plat. Hartse Dat is gewoon lekker live. Lekker live. Dat is wel grappig. Ja Ja. Zeker. En is weer eens wat anders. En ja... Ik heb uh, het andere nummer natuurlijk voor jou ook klaar staan. Uh, Mijn nieuwe nummer? Uh, nee, ja. Niet hè? Die, ja, nee, oh. die, die gaan we nog niet doen. Oh, we, die gaan we niet uh, doen. Want, uh, kijk, daar hebben we net even geen tijd voor. <laughs> dus, uh, nou, dat was het, dat het ja, was Het was leuk, leuk dat je geweest bent. Hè? Nee, maar uh, doen we gewoon uh, lekker naar het nieuws. Ja, dus uh, we gaan eventjes terug uh, in de tijd met uh, ik doe, Wat ik doe van ja, Astrid Neig. Is goed. En, uh, ja, goed. Dan uh, horen we jou na het nieuws weer. Ja, helemaal goed. Leuk. Nou doe je jas uit en warm je eerst je handen. Of koude jatten naar mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. En je regen, ach, daar vind ik ook niks aan. Zeg wees eens lief, wil je niet even langer blijven Dan leg je er gewoon een paar euro's bij Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven die veel beloven. Gegeven, anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die tien jaar geleden naar Canada ging voor het leven. Mag die arme ziel nou eenmaal graag gelukkig zien? En met me sashiek met de kleren wij ze kopen. Ze is pas twaalf, die kleine meid. En ik hoop niet dat ze was ik erin zal lopen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.